Ja, en je, je verbinden aan het gebied, ja. dat hebben we er ja. ook uitgekregen, dat hmm. ja. de, de ontwikkelaars willen zich heel graag voor een langere tijd aan het gebied verbinden. Ja. Die ja. hebben dan een visie. Ja. Goeie vraag hoor, maar waarom hebben we dat in Nederland niet? Is is gewoon zo gekomen. We hebben corporaties die zouden dat kunnen doen. Hè? Ja. Het is allemaal ja. te generiek. De corporaties ja. hebben een te beperkte taak. Ja. Die, die, die, ja. die, uh... Dat is mooi hè, want ze hebben het nu over de beperkte taak van de corporaties. Ja, ze hebben een beperkte taak. Ja. Of hebben ze het allemaal afgeleerd omdat iedereen in de jaren 80 en 90 achter het simpele geld is gaan rennen? Ja... Behalve... Ik vind dat wel een, hele, wel een hele goede vraag. Waar is het misgegaan? Ik denk... Um, dat waarom we... kost het zoveel moeite om om te, om te bouwen naar een, een ander? Ja, toch, ja denk ja. ik dan toch een beetje meer Londens... Mond, oh ja, wat, wat, wat is er nou in Nederland gebeurd? In Nederland gingen we, gingen we in de jaren 60 aan de slag met, uh, met groeikernen en alles buiten de stad. En was, we woonden in de stad niet aantrekkelijk meer, en daardoor is, is, is, is de hele aandacht verschoven. Ja. Met, mensen die te, een beetje tegen raads waren toen pandjes gingen kopen in de binnenstad, maakt niet zo heel veel uit, welke binnenstad, die zijn nu heel rijk. Ja. Ja. Mm -hmm. Londen heb ik precies hetzelfde gedaan. Hebben ze ook groeikernen gebouwd, New Towns. Ja. Wat is er nog ja. anders in Londen? Ja. Wat is in Londen, andere steden zijn ook hartstikke voldoende. Manchester en Liverpool, uh, ongeveer hetzelfde als Rotterdam. We uh, die hele regeneratie. Londen is dat iets minder. Heb ik het idee. Die hebben niet uh, de slag gemaakt, inderdaad, zoals Manchester of Liverpool. Die hebben dit. Het, het, het, ja, de, de buitenwijken wel. Maar. Ja, maar niet het citycenter. Waarom zijn nou die beleggers wel gewoon lekker in een wijk blijven zitten? Waarom zijn we... we, we ja. ja. Voldoende. Je hebt niet gevraagd, want dat is <laughs> natuurlijk de, de, de... Is een combinatie van, van druk en, uh, van de, ik, ik, en ik, toch ik, nog voldoende opbrengsten. Het, het, het is denk ik toch een andere oorsprong van het geld. Mensen zijn um, wel bereid om veel geld uit te geven voor hun woning en voor hun uh, hmm. kantoor. Nou, ik, ik denk even aan de andere kant, hè. De, de, waar komt het geld van de investeerder vandaan? En, en uh, ik denk dat in Nederland, zeker met ons pensioenstelsel. Natuurlijk heel veel institutioneel geld uh, uh, daarvoor gebruiken. En, en dat dan mm -hmm. krijg je eigenlijk uh, uh, uh, van. Uh, ik wil geld voor een pensioenverplichting, wil ik op de een of andere manier naar vastgoed krijgen. En, en wat we in Nederland, uh, zeker uh, in de jaren negentig, gedaan hebben, is dat vooral uh, uh, niet meer direct in de stenen stoppen, maar indirect. Dus ik ga dat geld stoppen in een fonds, wat vervolgens weer geld stopt in stenen. Mm -hmm. En dat fonds is vaak al, uh, heeft al een, een, een heel helder, uh, geeft heel helder aan, we doen het in die, nou ja, wat je zei, hè, die a 1 kantoren ja, ja. Of we doen het in winkelcentra. En dan ook alleen in winkelcentra. En dat doen we dan in Europa of wereldwijd of alleen in groeimarkten of, of wat dan ook. En daarmee zie je dat, at the end of the line, dat geld heel erg in een soort... Hele, dat, dat komt eruit voor die stenen, maar er zit wel een label aan. Het mag alleen geïnvesteerd worden in ja, een winkelcentrum ja. Ja. op een A1 locatie met huurders met minimaal zoveel dit en dat. En we hebben dat helemaal gespecificeerd. En dat betekent dat we eigenlijk geen geld meer bij elkaar kunnen krijgen voor uh, uh, uh, integrale ja. Ja, en alles wat ertussen zit, tussen al die gespecificeerde Precies, ja. Want ja. we wonen boven winkels, er is nog zoveel ruimte in de stad om dat te doen. Ja, maar geen enkele belegger die dat winkeltje heeft zit erop te wachten. Want sowieso, hoe moet ik nou ineens aan mijn aandeelhouder uitleggen... dat een deel van het geld eigenlijk niet meer in winkels gaat, maar in woningen. Dat stond toch in de prospectus dat we alleen in winkels gingen. Dat lijken hele simpele... Makkelijke dingen, maar dat is keihard. Daar ja, kom je ja, niet doorheen. Ja, nee, dat, dat en als je dat meer. Ontwerpers al, uh, al decennia lang ja. uh, ja. ergert. Ja. Ja. En als je veel meer geld hebt, wat, wat meer, uh, nou ja, meer een, een, een bindenis heeft met de wijk, maakt niet zoveel uit of het nou in een woning of in een. Mm -hmm kantoor of in een winkel of in een keer in een buurthuis of wat dan ook of een, een, een, weet ik veel een parkje gaat als die hele wijk als geheel daar maar van profiteert is het toch prima hè? Dan, is het, dan is het goed voor mijn belegging en toen ik bij NS werkte toen, toen begonnen we met het stationslocatiefonds ik dacht dat is mooi, een fonds voor stationslocaties ah, nee, wat ging daar in? daar gingen een aantal kantoren in die op een stationslocatie stonden daar gingen een aantal parkeergarages in die naast het station stonden. Daar gingen een aantal hotels in die naast het station stonden. Maar geen stationslocatie, dat was dan toch eens mooi geweest. Als we nou daar een stationslocatie in had gestopt. Ja. Met bestaand vastgoed, wat rendeert, met ontwikkelmogelijkheden... met een ja. stuk openbare ruimte, ja. met die winkeltjes uh, in het station er ook bij. Ja. Misschien hebben we dan ook maar één iemand nodig die al die camera's uitkijkt. En die drie, minimaal drie partijen op iedere stationslocatie ja. die kijkt uh, hoe het gaat... Uh, in die openbare ruimte. Ja? Maar die integrale gedachte, die is vanuit hoe dat geld, zeg maar, van, die, van die pensioenverplichting naar die steden toe gaat, is dat helemaal uh, onmogelijk geworden. Ja. Ja. Maar is dat een, een beleidsprobleem of een uh, procesprobleem? Daar zijn we eigenlijk met dit onderzoek naar te naar nou, het je, Ja, Ik denk allebei een beetje. Het, het, het, het, het is op een bepaalde manier gegroeid. En als je het nu anders zou doen... Zou je daarvoor leiden, ja. dat, dat hele stationsplein aan de voorkant, aan de achterkant, dat zijn een paar grote gebouwen, maar aan de voorkant, dat blijft een probleem. Uh, zou je dat kunnen oplossen door gewoon te zeggen, NS, gemeente, en, uh, nou, uh, we gooien alles in een mandje, maar <coughs> <Openbare> ruimte, vastgoed, <coughs> uh, we gaan nog dus zo'n beetje zwerven, of nog niet hebben, want de gemeente heeft wel heel veel pandjes daar. We trekken de grens een beetje ruim en we gaan dan gewoon uh, echt integraal Gebiedsontwikkeling, maar dan ontwikkeling niet in de zin van over tien jaar is klaar. maar nee, dat gaan gewoon. Uh, het, gebied, 130 het gebied jaar. dat er is, ja. zich laten ontwikkelen. Uh, en andere partijen kunnen erin stappen, die kunnen panden inbrengen, dan krijgen ze aandelen en zo. Financiële partijen kunnen erin stappen, die krijgen dan aandelen en dan krijgen ze waardegoede, rendementen en zo. Mm -hmm. Zou het werken? Die gaat erop intekenen. We doen het eigenlijk nooit. Ja. Wie is de Nederlandse capco. Ja. ja. Kijk, en het is natuurlijk. Het, het, het, is, het zou een, een hele logische zijn: wie, wie, wie kan het initiatief nemen? Nou, één, een gemeente. Waarom moet de gemeente leiden dan niet? Snappen ze het niet? Of zien ze nog niet de noodzaak? Wie zou het anders kunnen zijn? Een grote vastgoedrijf die was bijvoorbeeld de NS. Nou, ja, gemeente Dan Ja, snappen ze het niet? Dat is een noodzaak. Als, je moet... De initiator, initiator, initiator moet niet een ouderwets brekontwikkeling zijn, want dan krijg je te veel de focus op de korte termijn. moet ook niet een financiële partij zijn, dan krijg je te veel de focus op het korte termijn rendement. De initiator moet een partij zijn die er van nature voor de lange termijn in zit. Dus de NS, de gemeente, het AMC, de universiteit, hè, die gebonden zijn aan zo'n plek, die niet zo makkelijk weggaan.